5 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De politie waarschuwt mensen om extra op te letten als ze online fitnessartikelen of elektronica bestellen. Het landelijk meldpunt Internetoplichting ziet een explosieve toename van het aantal fraudemeldingen bij dit soort apparatuur. meldt het de AD. Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft de politie hierover zo'n 800 aangiftes binnengekregen. De politie zegt dat mensen webshops goed moeten controleren voordat ze er producten bestellen. Een alarmsignaal is bijvoorbeeld het ontbreken van de mogelijkheid om met Ideal te betalen. Bij een betoging tegen politiegeweld in Mexico-Stad hebben demonstranten de Amerikaanse ambassade belaagd. Ze gooiden stenen en molotovcocktails over de metalen omheining rond het complex. Ook elders in het centrum werden vernielingen aangericht. In navolging van de Amerikaanse protesten gaan ook in Mexico-demonstranten de straat op tegen politiegeweld. Ze vragen om gerechtigheid na de dood van een bouwvakker vorige maand. Hij stierf nadat hij door de politie was opgepakt. Drie betrokken politiemensen zijn gisteren aangehouden. Basketballegende Michael Jordan doneert 100 miljoen dollar aan organisaties die strijden tegen ongelijkheid en racisme in de Verenigde Staten en de toegang tot onderwijs verbeteren. In een verklaring stelt Jordan dat hij vastbesloten is om de levens van zwarte mensen te beschermen en te verbeteren, totdat racisme is uitgebannen. De komende 10 jaar verdeelt Jordan elk jaar 10 miljoen dollar onder de goede doelen. In Rotterdam is de afgelopen avond een man doodgeschoten. Dat gebeurde op straat in de wijk Prinsenland aan de oostkant van de stad. Wie het slachtoffer is, heeft de politie niet bekendgemaakt. Vlak bij de plek van de schietpartij in Capella aan de Nijssel vonden agenten een brandende auto. Mogelijk is die door de daders gebruikt als vluchtauto. De politie onderzoekt dat. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog en een graad of zeven. Vanochtend eerst nog zon, later vanuit het westen opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht.